Omdat 9 september de dag van de democratie is, gingen we eens de straat op om wat te vragen aan de Goorlenaar. Stel dat u op de stoel zou zitten van een gemeenteraadslid. Wat zou u dan als eerste veranderen? Hey, de containers. containers. De containers, één groot drama. Ik denk niet dat ze rekening hebben gehouden met mensen die gezinnen hebben met drie of meer kinderen. Uh, de plantsoenen in Goorlen, waar, waar, ja, waar het druipt van de hondenpoep. Dat is verschrikkelijk. Qua WMO gedeelte. Ze zijn zo aan besparen. Ik vind het belangrijk dat de jeugd net als hij natuurlijk fijn in overleven kunnen blijven wonen. Dus belangrijk dat ze goed, ja, schoolvoorzieningen, veilig verkeer naar school kunnen gaan en ook het sporten vind ik belangrijk. Dus daar mogen ze wel de geld in uh, investeren. Ja, gebeurt nu nog te weinig denkt u? Uh, ik denk dat onderling een hoop, uh, ja, dat ze er een hoop over vergaderen, een hoop over doen, maar ze moeten meer uh, de daadkracht hebben om de dingen ook echt te ontwikkelen voor de kinderen. Wat ik als eerste zou gaan veranderen, wat ik eerst zou gaan veranderen, was gewoon. Uh, ja, dat er meer, ja, meer plekken zijn voor de jeugd, zodat er ook meer, minder overlast zal zijn ja, door de jeugd, weet je wel. Zodat ja, de jeugd zich ook beter kan ontwikkelen, misschien met begeleiders. Ja, dat er een nieuw jeugdcentrum wordt geopend met begeleiders die serieus zich daarin, ja, ja, die daarin gespeculeerd zijn en dat soort dingen. Het is een hele moeilijke vraag en op dit moment spelen er natuurlijk ook actuele zaken, zeker ook in Riel. En dan denken we onder andere aan de besluitvorming rondom eh, het Polo Hotel in Riel... Dan zeg je nou, dat zijn zaken waar ik de besluitvorming en de, de procedure daarom trent. Uh, nou, daar zou zeker uh, verbetering in, uh, in getroffen moeten worden. Want hoe dat gegaan is, uh, dat uh, raakt kant nog wel. oké. Okay, ja, dus in dat opzicht uh, zou je een hele goede stem daarin hebben als u raadslid zou zijn. Als ik raadslid zou zijn, uh, zou ik mijn stem daar wel uh, willen laten horen. Ja, heel graag. Okay. Ja. Stel dat je zou uh, kunnen stemmen, zou je het dan ook uh, doen? Ja, ah, want daar wil je zelf wel in meebeslissen, denk ik. Dan heb je zelf ook de stem om te stemmen voor de partij waar je voor wil en die jouw standpunten verwerken. Ja. En vindt u dat de burger ook wat actiever moet gaan worden om, om zich te laten horen, om uh, toch meer invloed uit te oefenen op de raadsleden? Uh, ja, maar, maar dat blijft een moeilijke zaak natuurlijk, want er is altijd een groot gedeelte van de burgers die uh, hun stem uh, op de verkeerde plaats laat horen. Als puntje bij paaltje komt, dan zijn er maar heel weinig mensen die precies weten op welk moment en op welke plaats hun stem moeten laten horen. Maar ik, ik, ik, we zijn niet ontevreden, denk ik, wat de opkomst betreft in een, in een dorp als, als Goorla of Goorla en Riel dan. Ja. En de dag van de democratie, uh, ja, daar gaan de raadsleden zich ook wel meer profileren. Vindt u dat een goede zaak, dat, dat, zo, dat die dag georganiseerd wordt? Ik, ik vind dat wel een goede zaak. En zeker in het kader van de democratie. De dag van de democratie is een heel belangrijk item natuurlijk ook wel. Uh, ik, ik vind dan ook dat de raadsleden zich dan wel op de juiste plaats, op de juiste momenten laten zien.